Dit is Jeroen Tjebke Maan met het NOS Journaal. Hamas is akkoord met een voorstel voor een staakt het vuren... dat is gedaan door bemiddelaars Egypte en Qatar. Maar Israël lijkt er niet mee in te stemmen. Een Israëlische bron zegt tegen persbureau Reuters... dat dit een verwaterd voorstel is waarmee Israël niet akkoord kan gaan, gaan. Wel zegt een woordvoerder van het leger... dat iedere mogelijkheid over onderhandelingen... en terugkeer van gijzelaars uitgebreid wordt besproken. Het nieuws over het bemiddelingsvoorstel kwam aan het begin van de avond... Naast het voorstel over een staakt het vuren staan er volgens Hamas voorstellen in over de wederopbouw van Gaza... terugkeer van vluchtelingen en de uitruil van gijzelaars en gevangenen. PVV-leider Wilders heeft excuses gemaakt aan zijn mede-onderhandelaars... nadat via zijn partijgenoot Marcus Over de eerste bladzijde van het concept-regeerakkoord was uitgelekt. Marcus Over droeg de papieren zichtbaar onder zijn arm mee. Verschrikkelijk en heel onhandig zegt Wilders, maar volgens hem was het geen opzet... en konden de andere onderhandelaars er wel om lachen. Boeing stuurt vannacht voor het eerst een eigen ruimteschip... met bemanning naar het ruimtestation ISS. De lancering van de Starliner kampt met jaren vertraging... door allerlei technische problemen, zoals de software niet op orde... en waren er onder meer ook mankementen... aan het voortstuwingssysteem en de stuurraketten. Het project valt daardoor veel duurder uit... In totaal is Boeing er tot nog toe ruim 5 miljard dollar aan kwijt. PSV is vanavond gehuldigd in Eindhoven voor zijn 25e landstitel. Daar zijn ongeveer 100.000 mensen op afgekomen. De selectie werd na de rondrit op de platte kar door het centrum op het stadhuisplein toegejuicht. Trainer Peter Bos noemde de opkomst geweldig... en zei dat de ploeg vanaf nu nog beter moet gaan spelen om de titel vast te kunnen houden. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen wisselen bewolkt en in het zuiden valt mogelijk eerst nog wat regen. Het wordt dan 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 de vaste luisteraar weet dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener En die ditmaal kwam van de Duitse gitarist A A A Axel Rudy Pell... en zijn band die op 3 april de eerste single en video hebben uitgebracht... getiteld Guardian Angel. Afkomstig van hun aankomende album Rising and Simple... dat op 14 juni uitkomt via Steamhammer SPV. Dezelfde dag heeft ook Knocked Loose... hun nieuwste huiveringwekkende nieuwe single gedeeld van hun aanstaande album. Don't Reach For Me is it immens nieuwe nummer dat je in een muur van geluid omhult en is afkomstig van het nieuwe album You Won't Go Before You Supposed To van de band die op 10 mei uitkomt via Pure Noise Records. Het volgt op de release van de single Blinding Faith van de band uit Kentucky, evenals op een recente reeks Britse en Europese shows die werd afgesloten met een avond in O2 Forum Kentish Town. Afgaande op de twee singles van het aanstaande album die tot nu toe zijn uitgebracht, wordt het nieuwe album een wilde bedwelmende rit. Op 24 april bracht de band en zelfs hun derde single Suffocate van het album uit met een gastbijdrage van Poppy maar Don't reach for me hoor je vanavond bij Play it loud Brand new de muziek elders nooit gedraaid Play It Loud draait het wel Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Aansluitend worden we de Belgische progressieve metalband Cobra The Impaler, die op 3 april een nieuw album heeft aangekondigd. Getiteld Karma Collision. En naast de aankondiging van het nieuwe album heeft de band een nieuwe videoclip uitgebracht voor het nummer The Message, die we zojuist hebben gehoord. Karma Collision is de opvolger van Colossal Gods uit 2022 en zal in mei van dit jaar verschijnen via Listenable Records. En waar Colossal Gods zich verdiepte in de relatie tussen mensheid en de natuur, vertrekt Karma Collision vanaf de oevers van menselijke interactie, navigerend door de complexiteit van de de samenleving, de ongelijkheden die zijn ontstaan, de lessen die we wel of niet kunnen leren en de uitdagingen waar we tegenaan lopen. Onszelf, alleen of samen. Het dient als een spiegel die de zwaartekracht van het leven weerspiegelt. De Bridger's Stoner Metal legendes van Orange Goblin... hebben begin april details bekendgemaakt van hun eerste album in zes jaar. Science Not Fiction zal het album gaan heten... en de opvolger is van de Wolf Bites Back uit 2018... en zal op 19 juli via Peaceville zal verschijnen. Het album kan dus nu al worden gereserveerd... De band heeft ook de eerste single van het album uitgebracht... Het zojuist, het, het, het, zo draai, uh, wat ik zo ga draaien... en uiterst levendige Not Rocket Science. Het nummer is een feitelijke observatie van de menselijke neiging... om het leven te ingewikkeld te maken. De frontman en tekstschrijver Ben Ward zegt... Het betekent eigenlijk dat het leven behoorlijk eenvoudig en duidelijk kan zijn... als je gewoon stopt met het verspillen van je tijd... en ervoor zorgt dat je elke dag telt. Wees bereid om hard te werken. Verwacht geen handouts en geniet onder, onderweg vooral. Toen Chris met de muziek op de proppen kwam... zei hij dat er iets nodig was dat in een Bon Scott lemmy stijl kon worden uitgebracht. En ik denk dat het heel goed uitgepakt heeft. Dat waren de kulthelden van Anvil. Die hebben hun twintigste studioalbum One and Only aangekondigd... dat op 28 juni uitkomt. Op 5 april deelden ze ook de video voor de eerste single Feed Your Fantasy. En de hardrock stampende en tikkende ritmes vormen een inspirerend an endem dat over Anvil zelf zou kunnen gaan. Een band die zijn heavy metal aspiraties nooit heeft opgegeven. Make it all come true is what you do. Loving it too, through and through. Dat Steve Lips... Kudlow en zijn gezelschap omringd zijn door enkele van hun grootste fans voor de live muziekvideo maakt die teksten duidelijk. De positieve energie in de clip is voelbaar. We lijken meer op onszelf dan we in jaren zijn geweest, zei Lips over het nieuwe album. Het oude Witse Envil met vlees en aardappelen. We hebben al onze modernere aspecten laten vallen. Vooral de jaren negentig versie van Envil. Geen seksuele onderwerpen en geen trash speed nummers meer. Zoals die op eerdere albums zijn verschenen. Net als de vier albums ervoor werd One and Only geproduceerd door Martin Mattes Pfeiffer. bekend van Udo en Jurk. Uken in dienst Sound Lodge Studio. Pfeiffer en Uken zijn onze enige keuze, voegde Lips eraan toe. Zoals gewoonlijk hebben Mattes en Jurg uitstekend werk geleverd... door ons beste spel te kiezen en ervoor te zorgen dat het een topgeluid heeft. Geweldig jongens die de band begrijpen en weten wat het beste bij ons past. Maar ook de Nederlandse metalers Willem Tentation... heeft eveneens op 5 april hun nieuwste single A Fool's Parade uitgebracht... met een gastbijdrage van de Oekraïnse producer en zanger Alex Jarmak... Alle royalties van de nieuwe single zullen worden gedoneerd aan Music Saves Ukraine... voor de duur van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volgens een persbericht van de publicist van Widom Temptation toont A Fool's Parade de inzet van de band om het bewustzijn te vergroten... van de voortdurende strijd van Oekraïne tegen de Russische invasie. Het lied zelf dient als een veroordeling van de bedriegelijke acties van Rusland... en werpt licht op de harde realiteit waarmee Oekraïne wordt geconfronteerd... Widim Tentation blijft standvastig in hun steun aan Oekraïne... met betrokkenheid bij initiatieven zoals de Stichting Oekraïne Eat Ops... die pleit voor meer broodnodige solidariteit. De videoclip voor A Fool's Parade is opgenomen midden in de straten van Kiev... met de beroemde Oekraïense videoregisseur Indy Haid... en legt Widim Tentation frontvrouw De Nadel vast op belangrijke Oekraïense bezienswaardigheden. With Temptations' nieuwste album Bleed Out kwam vorig jaar in oktober al uit en bevat de singles The Perch, Entertain You, Wireless Bleed Out en Don't Pray For Me. Ze bracht ook een video uit voor het nummer Ritual voor Halloween en a Fool's Parade, die hoor je nu natuurlijk bij Play It Loud Brand New.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 ...van Architects uit Brighton... ...die op 9 april het nieuwe nummer Curse hebben uitgebracht. En ze hadden het nummer voorafgaand aan de release geteased ...door een foto op hun social media te delen... ...van een afbeelding met het Architects-logo A... ...samen met de titel van het nummer. Het Instagram-account van Fish was op de foto getagd... ...wat erop wijst dat hij betrokken was geweest bij hun nieuwe muziek. Hun samenwerking is de eerste muziek die Fish uitbrengt... ...sinds zijn vertrek bij Bring Me The Horizon in december... In een verklaring waarin hij zijn vertrek uit de band na 11 jaar bevestigde... suggereerde Fish dat hij zich in de toekomst... zich in de tussentijd zou concentreren op songwriting en productie. Op 10 april heeft Riot 5 een nieuw nummer uitgebracht... getiteld Love Beyond the Grave... en is afkomstig van het aankomende nieuwe album... van de ervaren Amerikaanse heavy metal band, Mean Streets... dat in mei van dit jaar zal verschijnen. Ik wilde iets schrijven dat zo zwaar was als de hel... zoiets als een mix tussen Judas Priest en Riot 5's... A hard, Love Man. Ik vroeg mezelf af, wat zou Real doen? Herinnert gitarist Mike Flint zich over de creatie van het nummer. Bassist Donnie van Stevern voegt hieraan toe... Mike schreef een cool angstangjagen dual lead gitaar intro... dat uitmondde in een zware rocker riff in de Riot-traditie... met een popachtige bridge en een geweldig zware fijn. Drummer Frank Giltriest, die ook heeft bijgedragen aan de songtekst... voegt eraan toe... In dit nummer verkennen we een macabere fantasie van verboden liefde... gevangen tussen deze wereld en daarbuiten. Luistert naar Play It Loud. Het harde daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Salford. Evergreen, die op 10 april de nieuwe zojuist gedraaide single Falling from the Sun streamde van hun aankomende plaat Theories of Emptiness, die op 7 juni uitkomt. Falling from the Sun is een explosief nummer dat alles vertegenwoordigt waar we voor staan. Niet alleen voor dit album, maar ook de energie brengt die je zou verwachten van een geweldig nieuw Evergrey nummer. Al dus Evergrey over de single. Het heeft de riff, het heeft de beukende drums, de bombast en het onvergetelijke hoek waar we erg trots op zijn dat we het hebben geschreven. Nu willen we gewoon dat je zo snel mogelijk wordt verslonden door de pracht van het volledige album. Maar laten we beginnen met Falling from the Sun. We geloven dat het je een leven lang meegaat en je gemakkelijk Vasthoudt ...totdat het tijd is voor de volgende single en video. We hebben wat voelt als een Hollywood budget besteed aan de pyrotechniek die in deze video is gebruikt. Omdat we vonden dat dit alles vertegenwoordigde wat we het meest voelden. Door dat vuurwerk op ons neer te laten regenen voelden we ons een tijdje echte rocksterren... ...en het nummer zelf voelt ook als een rockster op zichzelf. We kunnen niet wachten om te zien wat je denkt en voelt als je dit ziet... En voor we het uur zo direct gaan afsluiten met een lekkere trasher, heb ik zoals altijd en elke week eerst nog de wekelijkse metal nieuwtjes voor jullie. Wat is er allemaal gebeurd in de metalwereld? En dat horen jullie zo van mij. Dit is het Play It Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. En sinds afgelopen zomer heeft Nightwish niet meer opgetreden. De zangeres Floor Jansen is sindsdien voor de tweede keer moedig geworden... maar de van oorsprong Finse Band heeft ook een nieuw album opgenomen. De nieuwe tiende plaat heet Jester Winde... en is het eerste album sinds Human to Nature uit 2020. De schijf verschijnt op 20 september via Nuclear Blaster Records... maar volgende maand kunnen we al de eerste single Perfume of the Timeless verwachten... En volgens het Amerikaanse tijdschrift Billboard overweegt Linkin Park een terugkeer op het podium. Slaggitarrist en rapper Mike Shinoda, solo-gitarist Brad Delson en bassist Dave Farrell zouden een zangeres willen aantrekken... om de plaats over te nemen van de in 2017 overleden vocalist Chester Bennington. Volgens bronnen dichtbij de, uh, dichtbij de band neemt het boekingskantoor WM... I, momenteel biedingen aan voor een mogelijke Noord-Amerikaanse tournee en festivaloptredens in 2025. Wie de plek van Bennington gaat overnemen houden de bandleden echter nog angstvallig verborgen. Orgy-zanger Jay Gordon, een vriend van de band, had recent al wel tijdens een radio-interview verklapt dat het om een vrouw zou gaan. Al kwam hij later op zijn uitspraken terug. Nu heeft een andere anonieme bron aan Billboard bevestigd dat het een zangeres betreft. FNS's frontvrouw Amy Lee heeft al aangegeven dat zij nog niet door Linkin Park is benaderd... maar het leuk zou vinden om te doen als het op deeltijdbasis zou kunnen. Mike Shinoda zelf sloot in een interview met een Amerikaans tijdschrift Revolver... afgelopen maand aan Linkin Park reunie niet uit... maar gaf aan dat als het ooit zover komt... de band dat direct zal bekendmaken op zijn eigen website. En tot die tijd is het dus slechts een gerucht... Zit jij op een Linkin Park Tournee te wachten? En zo ja, welke zangeres lijkt jou dan een geschikte keuze? En vorig jaar namen de Max en Igor Cavalera twee oude Sepultura-platen opnieuw op... en brachten deze onder hun eigen achternaam uit. En dit jaar gaan de broers het kunstje nog een keer flikken. De mannen hebben de klassieker Chizorwinia namelijk opnieuw onder de loep genomen. Ze hebben Travis Stone van Pick the erbij gehaald voor de leadgitaar en Max zijn zoon Igor Amadeus voor de basgitaar. De plaat bevat ook nog een nieuw nummer... en is voorzien van nieuw artwork door L.A.R.N. Cantor. Op 21 juni zal de nieuwe versie van Schizophrenia het levenslicht zien... waarmee de Third World Trilogy afgerond wordt. Als eerste song is Escape to the Void nu al te beluisteren... waarbij de videoclip opgenomen is in Tilburg. Deze zomer zijn de Cavalleras ook weer op tour. Max en Igor zijn te zien op 20 juni op Graspop. En dat waren de metalnieuwtjes weer voor deze week. volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van het laatste nieuws. Maar nu gauw door naar het beloofde trashbeuker van niemand minder dan Kerry King, die net zoals Evergrey van vlammen houdt. Zijn eerste single Idle Hands had ik al gedraaid in een maart uitzending van Brand New... maar de slayer gitarist heeft op 12 april zijn tweede solo-single Residue uitgebracht... met zijn allereerste videoclip en is afkomstig van King's aankomende album From Hell I Rise... dat op de 17 mei uitkomt via Raining Phoenix Music. King heeft een verklaring vrijgegeven waarbij, waarin hij de Residue-video uitlegt... die bordevol, pyro, eh, brandende pentagrammen en andere vurige beelden zit... Ik kom uit een grote vuurstam en mijn muziek werkt met vuur, zegt hij. Ik heb altijd horrorachtige muziek geschreven... dus het was logisch om vuur op te nemen in de eerste video... waarin je de hele band te zien krijgt, wat ik gewoon geweldig vind. Ik denk dat vuur hand in hand gaat met de duivel... en ik ben geen onbekende in het praten over de duivel. Jim Louvaux, die samen met Tony Aguilera die Residu-clip regisseerde, zegt... Ik wist dat dit de eerste keer zou zijn dat de wereld de band samen zou zien optreden... dus ik wilde een snelle visuele aanval creëren... En Residue hoor je tot slot dit eerste uur bij Play It Loud Brand New. Blijf luisteren en tot zo na het nieuws van 10 uur... met nog meer april gereleaste singletjes. Scary King dus. Met Residue hoor je nu.